1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Jaap Koopman begon als ZZP'er... en verkocht zijn bedrijf onlangs voor 230 miljoen dollar. Zometeen een werklunch met hem. Nu het NOS Journaal, Dorald Megens. Goedemiddag, minister Dijsselbloem maakt straks meer bekend... over hoe het verder gaat met ABN AMRO... Er is dus nieuw bewijsmateriaal tegen de gevallen Chinese partijleider Bo Zilai. En onbeperkt drinken voor jongeren tegen een vast bedrag bij een disco in Arnhem. Het Instituut voor Alcoholbeleid reageert daarop. Vanmiddag is het droog en zonnig in het noordoosten en in Limburg. Zijn nog wel wat wolken, maar die verdwijnen. 23 graden wordt het aan zee, 27 in het binnenland. Morgen vooral in het zuiden bewolking en later op de dag ook regen. In het noorden blijft het droog, met de meeste zon in Groningen. Dan wordt het 21 tot 25 graden. Straks geeft minister Dijsselbloem van Financiën een persconferentie over de toekomst van ABN AMRO. Dat zei ABN AMRO-topman Zalm bij de presentatie van de halfjaarscijfers van de bank. Zalm ging vanochtend verder in op een mogelijke nieuwe beursgang van het bedrijf. Je moet altijd goede timing hebben. Hè, dat de, de beursomstandigheden en het economisch klimaat er geschikt voor zijn. Maar wij ik, breiden ons intern daarop voor en dan kan de minister op een of andere moment ook zeggen, nou, laten we nu dan maar gaan. Sebastian Meijer in Den Haag. Sebastian, later vandaag dus een mededeling van Van Dijsselbloem. Gaat hij vertellen dat, dat de bank naar de beurs gaat? Nou, wat hij in ieder geval gaat vertellen is... Uh, hoe en misschien wel wanneer de staat Amin Amro gaat verkopen. Hij zei eerder deze week uh, dat hij snel met een besluit zou komen... Um, of de bank uh, niet meer in staat kan zijn, maar dus verkocht gaat worden. Dat gaat dus vanmiddag bekend worden gemaakt. Dat was altijd het idee ook geweest. Hey, in 2008 kwam die bank in handen van de staat... Hm. En hij zegt steeds, we willen die bank eigenlijk niet, we moeten er vanaf. En, en er wordt misschien een soort tijdspad gepresenteerd of zo? Ja, het, het is niet zo dat die bank vanmiddag wordt verkocht. Dat denken mensen misschien wel. Van Nou, ABN AMRO gaat vanmiddag verkocht worden misschien wel aan een grote partij... misschien wel aan beleggers. Dat is niet het geval. Wat hij gaat schetsen is hoe en misschien wanneer. Mm -hmm. En gaat het dan alleen over ABN AMRO vanmiddag? Nee, het is onderdeel van een, van een brede visie op de bankensector. Het kabinet heeft al in het regeerakkoord maatregelen genomen... om de sector stabieler te maken, om het vertrouwen te herstellen... Ze gaan ook wat nieuwe plannen misschien presenteren. Dat alles bij elkaar, heeft de minister gezegd, wil hij aan de Kamer presenteren. Dat voor de start van het parlementaire jaar er een visie komt op de hele bankensector. En dat hoofdstuk ABN AMRO is daar een onderdeel van. Nou heeft de oud-minister Zalm en de huidige topman van ABN AMRO die persconferentie vanmiddag aangekondigd. Heeft hij vanochtend verteld dat hij eraan zit te komen. Zal hij daar zelf ook bij zijn, Zalm? Nou, ik denk niet dat hij erbij is. Hij heeft wel gezegd dat hij wil aanblijven als topman. En toen we dat afgelopen woensdag aan Dijsselbloem vroegen... mag hij blijven, toen zei Dijsselbloem van mij betreft, mag dat wel. Ik denk niet dat hij bij de persconferentie is... maar de kans dat hij bij ABN AMRO blijft, die is dus wel aanzienlijk. Weet jij hoe laat die persconferentie straks is, Sebastian? Um, de ministerraad vergadert nog. Dan is er altijd de persconferentie van minister-president Rutte. En daarna zal Dijsselbloem wat zeggen. Dus het hangt af van de tijd waarop de ministerraad is afgelopen. We blijven gewoon luisteren naar Radio 1. Horen het vanzelf langskomen. Dank Dankjewel, Sebastian Meijer. Er is nieuw belastend bewijsmateriaal tegen de gevallen Chinese partijbonds Bo Zilai. Tijdens de rechtszitting kreeg Bo een video te zien met daarop een verklaring van zijn vrouw Gu Kailai, die eerder levenslang kreeg. Gu zit vast voor de moord op een Britse zakenman, een huisvriend van de familie Bo. China-deskundige van Instituut Klingendaal, Gary van Pinkster, Gary, die video. Wat zegt de vrouw van Bo daarin? Die video is algemeen vrijgegeven, dus ik heb er ook zelf naar kunnen kijken hier. En zij zegt voornamelijk eh, dat Bo geweten moet hebben van, de, van een geval van corruptie. Dat hij geweten moet hebben dat zij geld kregen van een Chinese zakenman. Geld dat ze gebruikt hebben om mee in het buitenland te reizen. Om eh, geld te geven aan een zoon. Ook een, eh, een, een, een, een elektrisch voertuig heeft hij gekregen. En zij zegt dat moet hij geweten hebben. Verder wordt er in die video gevraagd van eh, en hoe zat het nou precies met die villa... Uh, want uh, er wordt ook gezegd dat de familie een villa heeft in Nice En dat gaat er dan ook om of Paul dat weet of niet. Gisteren Daarvoor zei die van... verwees ze terug. Ja, gisteren zei hij daar niets G van te weten. Zei... Nee, hij zei daar niets van te weten. Maar zij uh, verwees terug naar een eerdere schriftelijke verklaring van haar in januari. Waarin ze zei van ja, dat moet hij toch ook wel geweten hebben. En verder is er nog belastend, een belastende verklaring van, de, van de, een hoge politiechef die heeft gezegd... en Bo moet ook geweten hebben dat zijn vrouw ruzie had met, die, eh, met de Brit, met Neil Heywood over geld wat hij beheerde. Wat uit eh, inkomsten die kwamen uit buitenlandse bezittingen of uit die villa die ze in Nice zouden hebben. Uh, gisteren uh, kwam het nieuws naar buiten dat, uh, dat Bo uh, nogal fel reageerde. En uh, zei, ik wist allemaal van, van niets. En dat is iets wat mevrouw uh, vooral uh, bekokstoofd heeft. Uh, hoe heeft hij vandaag gereageerd? Nou, nu zei hij weer van het is totaal ontoelaatbaar dat uh, deze verklaring hier nu, uh, hier nu opdaagt. Want dat heeft ze vast uh, uh, gedwongen afgelegd. Ze gebruikt ook medicijnen. Ze is eigenlijk niet goed toerekeningsvatbaar. Ze is gek. Uh, je kunt van haar verklaringen dus niet op aan. En het zou eigenlijk geen bewijs mogen zijn. Interessant is wel overigens dat die over dat onder druk die verklaringen afleggen... dat haar ook in die video gevraagd wordt van... Uh, hebben wij je onder druk gezet of gemarteld of dit of dat. En dan zegt zij nee en ze lacht daarbij. En mm -hmm. dan kun je het op twee manieren uitleggen. Eén is van nee natuurlijk niet en ander is van nee, maar wat moet ik daar anders op zeggen? Ja. Dus dat is een beetje tweeduidig. En kun je nou wel zeggen dat, dat deze rechtszaak compleet anders verloopt dan, uh, dan vooraf werd gedacht? Nou, toch wel hoor. Want ook de Chinese staatstelevisie, dat is over het algemeen, praat hij echt precies met wat. Zegt hij precies wat de regering ook zegt. Wat de regering weet. Die heeft van tevoren gezegd dat het duurt twee dagen dat proces. Nou, het is nu al twee dagen bezig. En we hebben net gehoord dat het morgen ook nog de hele dag gaat duren. En waarschijnlijk komt dat dus omdat Bol veel meer dingen zegt en zijn verdediging veel meer dingen inbrengt. Eh, dan dat ze misschien van tevoren verwacht hadden. Het is, het is een aan alle kanten. Uh, verrassend en onvoorspelbaar lopend proces. Het, sommige mensen zeggen misschien is dat ook allemaal van tevoren bedacht. Uh, dat ziet er in eerste instantie niet zo uit. Daarvoor gebeuren er eigenlijk te vreemde dingen. China-deskundige van instituut Klingendal, Gary van Pinksteren, Dankjewel. De president van Amerika, uh, Obama, heeft voor het eerst gereageerd... op de mogelijke chemische aanval in een buitenwijk van Damascus. In een interview met CNN noemt hij de berichten zeer zorgelijk... De VS is in nauw overleg met de internationale gemeenschap en probeert Syrië via de VN tot actie te dwingen, zei de president. En voegt eraan toe dat hij niet verwacht dat de Syrische regering zal meewerken aan een onderzoek gezien haar eerdere opstelling. Rusland heeft Syrië vandaag opgeroepen VN-inspecteurs toe te laten om onderzoek te doen in Damascus. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zou daarover gesproken hebben met zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry. Dit is het NOS Journaal. Alt Meegens. Onbeperkt alcohol drinken op een avond voor een vast bedrag. Het kan in discotheek The Level in Arnhem. Meisjes betalen 12,50 en kunnen dan onbeperkt drinken. Voor jongens is het entreegeld 15 euro. Karin Alberts is in Arnhem bij discotheek De Level. En uh, vroeg manager Paul Hoe of dit niet leidt tot excessief drinken. Ik denk dat het wel meevalt. Uh, want wij, uh, wij investeren veel in de preventie en handhaving. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, uh, proberen we dat zoveel mogelijk in controle te houden. Maar jongeren die een vast bedrag betalen, die denken... nou, nu kan ik onbeperkt drinken, nu ga ik ook los. Ja, nou, uh, wij geven sowieso niet... Uh, bijvoorbeeld als iemand uh, tien biertjes wil bestellen, dat gebeurt wel eens... Nou, dat geven we niet mee. We geven één of twee consumpties per keer mee. Dus, uh, ja, en uh, de tijd ook om een drankje te halen, dat is ook wel redelijk is wat langer. want ja, Omdat er zoveel mensen aan de bar komen staan... gemiddeld komen er vier tot 500 mensen. En als je dan twee barplekken uh, bar, uh, zeg maar, uh, bar open hebt staan... dus bar 1 met drie perso personeelsleden... en bar 2 met uh, twee personeelsleden, dat is wat kleiner. Ja, en als je dan 500 mensen moet, uh, moet bedienen met uh, vijf personeelsleden... dan duurt het ook wat langer om je drankje te krijgen. Waarom doen jullie het? Um, we hadden in de maand juni en juli uh, best wel teleurstellende cijfers, vonden we zelf. Dus we dachten, ja, doen we een experim experimenteel concept in augustus. En ja, dat sloeg wel aan en daar zijn we gewoon mee doorgegaan. Houden jullie bij of jongeren nu inderdaad meer drinken... nu ze een vaste prijs betalen dan hiervoor toen ze gewoon per consumptie moesten betalen? Um, ja, uh, ze drinken in het algemeen wel meer, natuurlijk. Uh, het is onbeperkt drinken. Uh, maar gemiddeld valt het eigenlijk wel mee. Want uh, normaal drinken ze ongeveer tussen de vier en zes glaasjes uh, bier. En dat is dus nu zes tot negen. Dus ja, uh... maar al met al, um, Koninklijke Horeca Nederland zal dit niet toejuichen. Nee, nou, dat begrijpen we. En uh, ja, we hebben ook al heel veel reacties online ook al gelezen. En uh, ja, we proberen gewoon binnen de kaders van de wet... Zo, weet je wel, zo, veel, zo efficiënt mogelijk onze zaken uit te buiten. Dus ja... Uh... We snappen ook dat, dat heel veel uh, ja, personen denken dat het niet echt maatschappelijk verantwoord ondernemen is. Maar wij, wij investeren wel veel in de preventie en handhaving om ervoor te zorgen dat we alles onder controle hebben. Ja, maar het gaat vooral om geld verdienen? Elke onderneming uh, gaat om geld verdienen, ja. Paul Hu zei dat, de manager van discotheek The Level in Arnhem, tegen Karin Alberts. Wim van Dalen, directeur van STAP, dat is het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid nu aan de lijn. Goedemiddag meneer van Dalen. Goedemiddag. U heeft meegeluisterd uh, naar de reportage ja. van, uh, van Karen Alberts. Wat vindt u van de actie in Arnhem? Ja, onverantwoord. En eigenlijk ook heel, heel verbazend dat dit nog steeds uh, op deze manier kan plaatsvinden. Terwijl uh, zoveel gemeenten zich uh, actief inzetten om juist deze vorm van alcoholgebruik uh, te voorkomen. Te ontmoedigen. Uh, mag het eigenlijk wel? Uh, strikt genomen mag het wel. Alleen de gevolgen die het heeft. Wat hij vertelde, 6 tot 9 glazen gemiddeld. Dat betekent dus dat je doorschenkt. Aan jongeren die al behoorlijk aangeschoten zijn. Ja, dat hij zegt het, het valt eigenlijk vrij. wel mee. Hè? Normaal is het vier tot zes glazen en nu is het zes tot negen. Ja, terwijl we weten dat vier glazen echt qua gezondheidsschade gewoon het maximum zou mogen zijn in korte tijd gedronken. Mm -hmm. uh, dus hij schenkt door aan jongeren die uh, te veel drinken. En dat is in overtreding met de wet. Ja. Dus het is een, kan een aanleiding zijn voor de ook voor de politie, bijvoorbeeld, om, uh, om daar eens een oogje te gaan. Uh, we om daar eens dus op te letten. Ja, hij om zegt: Nou, het... we geven één of twee consumpties mee. En er zijn lange wachttijden bij de bar, dus het, het valt allemaal wel mee. Ja, natuurlijk is er een, is er een goed uh, verklaringsverhaal. Of tenminste, een verhaal. Hij probeert dat goed te praten. Maar per saldo, uh, nodigt de jongeren uit om uh, excessief ja. te drinken. Om tegen uh, alle adviezen in uh, door te schenken. Dus het is een onverantwoord gebeuren. En ik hoop ook echt dat de burgemeester van Arnhem uh, dit signaal oppakt... en uh, snel die horen konden nemen op het matje roept. Weet u of dit meer gebeurt? Dit is Arnhem. Maar weet u of het op meer plaatsen in Nederland gebeurt? Ja, dit gebeurt op meer plaatsen. Dit is wel heel ex expliciet. En uh, het heeft ook veel aandacht op zich. Een goede zaak dat iedereen over meedenkt. Maar het is zeker niet nieuw. Noord-Brabant kent dit fenomeen ook al heel lang. Uh, je hebt allerlei prijsacties waar komt komt eigenlijk op neer. Het zijn eigenlijk prijsacties die in allerlei varianten voorkomen... Uh, doortappen, uh, zeg maar drinken voor één bepaald bedrag. Dat is wel de meest schadelijke en ook extreme vorm. Uh, en ik verwacht ook dat de gemeente dit uh, niet gaat tolereren. U hoopt dat de burgemeester ingrijpt. Wim van Dalen, directeur van STAP. Ik dank u wel. Graag gedaan. In de buurt van het Yosemite Park in Californië... krijgen duizenden mensen het advies om hun huis te verlaten. Sinds zaterdag woedt er in het gebied rond het Nationale Park een grote brand. De gouverneur van Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen. In Yosemite zelf woeden nog geen branden... maar wel is een van de toegangswegen intussen afgesloten. Het vuur wordt bestreden door meer dan duizend brandweerlieden. Bodemonderzoeker Fugro heeft in het Midden-Oosten een contract binnengesleept... ter waarde van minstens 60 miljoen euro. Het bedrijf gaat vanaf oktober de diepte van de zee in kaart brengen. Die gegevens kunnen worden gebruikt voor eventuele oliewinning. Volgens Fugro is het een van de grootste commerciële projecten ooit... om de bodem te bestuderen met behulp van zowel schepen als vliegtuigen. Na ruim een jaar moet het project zijn afgerond. Fugro mag de naam van de opdrachtgever niet prijsgeven. Het is twaalf minuten over 1 geweest. We gaan luisteren naar verkeersinformatie bij de ANWB Erwin de Hart. Er is genoeg te melden. 53 kilometer en bijvoorbeeld op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 7 kilometer daarvan tussen Naarden en Knopend Muidenberg. 5 kilometer op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. Bij Amsterdam op de A10 ring zuid richting Amersfoort. staat tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer door een kapotte vrachtwagen. 6 kilometer file. De rechterrijstrook is ook daar dicht. 3 kilometer door een kapotte Vrachtwagen op de A15 Nijmegen richting Rotterdam bij Knopet Gorkum. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 Gorkum richting Breda bij Knopet Sint-Annebos... door een ongeluk drie kilometer file, daar is de linkerrijstrook dicht. Nog een keer de hoofdpunten. Minister Dijsselbloem maakt straks meer bekend... over hoe het nu verder gaat met nu nog staatsbank ABN AMRO. Op de tweede dag van zijn proces is er nieuw bewijsmateriaal opgedoken... tegen de gevallen Chinese partijleider Bo Zhilai... En in Arnhem is ophef over discotheek The Level, waar jongeren voor een vast bedrag onbeperkt kunnen drinken. Het was het uitgebreide NOS-chanaal van 1 uur. Zometeen Jurgen van den Berg weer en het vervolg van lunch. Profiteer nu van de Belisol glasactie. Kies voor kozijnen of deuren van Belisol en krijg tot en met 31 augustus het glas voor 1 euro.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Jaap Koopman begon als ZZP'er en verkocht zijn bedrijf onlangs voor 230 miljoen dollar. We hebben afgesproken dat hij de werklunch betaalt vanmiddag. De afronding van de weekje in de praktijk, in de wereld van de cruiseschepen en zo half twee beginnen we met stand.nl. De stelling dan, het is goed als er proefboringen naar schaliegas worden gedaan.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 Hij begon als ZZP'er en verkocht onlangs zijn onderneming... tien jaar na de opstart voor 230 miljoen dollar. Het verhaal van Jaap Koopman lijkt een spannend jongensboek... waarin een simpel idee voor een medicijn wordt uitgewerkt tot een commercieel succes. Jaap Koopman, wetenschappelijk directeur van ProfiBrix. Goedemiddag. Goedemiddag. 230 miljoen dollar, dat is een hoop geld. Dat is zeker een hoop geld. Het is ook veel waard. Ja, wat is het geheim van uw succes? Um, ja, wat is het geheim van zo'n succes? Um, ik heb dat al eens eerder tegen mensen gezegd... dat, dat moet ik eerlijk toegeven dat de, een dosis geluk daar wel bij om de hoek komt kijken. En uh, wat je dan als ondernemer moet doen is zorgen dat je klaar bent... om van dat geluk gebruik te maken als het jouw kant op komt. En, uh, en dat heb ik denk ik gedaan. Um, ik uh, ben met Profibrix begonnen um, in, in, om daarover na te denken in 2002... En toen uh, heeft het tot 2004 geduurd voordat ik het bedrijf officieel heb opgericht. Dus bij de notaris de BV uh, heb opgericht. Uh, het eerste geld kwam binnen in 2005. Uh, bescheiden bedrag van half miljoen om de eerste, eerste experimenten mee te doen. Uh, en toen die succesvol waren, zijn we met die resultaten op zoek gegaan naar het echte geld. En uh, dat duurde tot uh, 2007, toen we een investeerder in, uh, in Zwitserland, Index Ventures... Een, uh, een bekende venture capitalist in, uh, in onze sector, uh, bereid vonden om er 7,5 miljoen in te stoppen. En uh, pas achteraf uh, realiseer ik me hoe bijzonder dat is geweest... Om, omdat op dat moment, in februari 2007, ProFiber is nog steeds bestond uit uh, meneer Koopman... met een stapel video's en een uh, stapel uh, airline-tickets... Uh, dus... Uh daar was eigenlijk nog niet zoveel. En toch hadden zij het vertrouwen om, uh, om uh, met ons ja. verder te gaan. moet dus, ik, uh, misschien even uitleggen voor ja. de mensen. Want, want het, het gaat nu heel snel. We zitten al ineens in 2007. En uh, die ja. 7,5 miljoen is ineens al binnen. Uh, wat, wat hebt u, in welke business zit u eigenlijk? Ja, ja we zitten, ons, ons bedrijf ontwikkelt uh, een product. Dat is gericht op uh, het gebruik in de operatiekamer voor chirurgen. Als ze tijdens, tijdens uh, hun chirurgie uh, een uh, onverwachte of een te ernstige bloeding tegenkomen. En uh, hebben wij een product ontwikkeld, dat is een poeder. En in dat poeder hebben we twee stoffen verwerkt die... Normaal in het bloed van mensen ervoor zorgen dat het bloed stolt. Die stoffen zijn geïsoleerd uit dat bloed van don uit donorbloed en die hebben wij in een poeder omgezet. En dat poeder spuit de chirurg dan op de bloedende wond. Het poeder lost dan op in het bloed en onmiddellijk activeert het de bloedstolling zodat de bloeding stopt. Oké, okay, dan, dan wordt de bloeding gesteld. En ja. u zegt, ja, dat is ook min of meer. er is niet zo zeg maar een moment geweest, een Eureka-moment waarop u dat hebt bedacht. Uh, want daar waren al wat, wat dingen voor in gang gezet of zo. U ja. Had... Nee. Nou, ik ben begonnen met ProFibrix, zou ik zeggen, in de, met het idee in 2002. Uh, het idee was toen eigenlijk heel anders dan het bedrijf nu is geworden. Het, het had wel alles met bloedstolling te maken overigens, want dat is mijn achtergrond. Ik ben biochemicus van achtergrond. U, en u heb komt uit 25... TNO vandaan, hè? Ik heb uh, vele jaren bij TNO gewerkt, ja. En ik heb uh, mijn promotie gedaan bij het LUMC hier in Leiden. Um, uh, dus allemaal gerelateerd aan bloedstolling. Um, en toen heb ik nog een tijdje bij Farming gewerkt, het uh, biotechbedrijf in Leiden. Uh, en toen in 2002 ben ik dan begonnen met ProFibrix. En het, het, um, het idee voor het poeder kwam eigenlijk, wat ik net zei, een beetje gelukkig mijn kant op. Het uh, was een Engels bedrijf die daar wat werk aan hadden gedaan, maar niet goed wisten wat ze daar nou mee moesten. En, uh, en toen ik dat, dat idee zag en dacht ik van nou, daar kan ik wel wat mee. Dat past heel goed bij Profibrix. En het, het, het haakte heel mooi in op het commentaar wat ik had gekregen op mijn originele plan van de investeerders, namelijk dat het, mijn originele plan was te ambitieus. Het was te ver van de markt, het kostte Zo. te veel tijd, te veel geld om dat concreet te maken. Terwijl dit idee was, was, was heel concreet. En u heeft, dus, dus, u uh, heeft ja, beslag gelegd op het Engelse patent, en daar bent u op verder gaan, voortbouwen uh, Beslag gelegd. Ik heb een licentie uh, verkregen, ik heb de, de rechten verworven. Daar hebben we dik voor betaald. Ja. Uh, uh, maar uh, ja, en daar zijn we verder op gaan borduren. Ja. Ja. Mocht u, want u, u, had, u had dus daarvoor bij TNO gewerkt en nog bij een ja. ander uh, farmingbedrijf. Mocht u ja. eigenlijk alle informatie daarvan zomaar meenemen? Het lijkt me dat je in die wereld toch ook een, een soort concurrentiebeding hebt. Ja, maar ik heb geen informatie nog van TNO, nog van farming meegenomen. Dus, uh, dus er is geen relatie tussen TNO of farming en Profibrix. Afgezien dan van het feit dat ik bij die vorige twee gewerkt heb. Ja. Uh, dus het is echt een kwestie van uh, precies op het goede moment... het goede ja. idee op de goede plek en dat dan verder ontwikkelen. Nou ja, en de omstandigheden moeten er juist voor zijn. Het, het Engelse bedrijf was namelijk net in een fase dat ze, dat ze van allerlei uh, dingen... waar ze niks mee deden, dat ze daar, en die toch geld kosten, die patenten kosten geld... ook al doe je er niks mee, gewoon om ze te onderhouden. En daar wilden ze vanaf. Dus ze waren meer dan bereid om die patenten te verkopen. Ja, die slaan zich uh, nu voor hun hoofd natuurlijk. Nou, er is een overeenkomst waarin zij ook nog steeds meedelen in de winst... als het product op de markt komt. Dus zij, kijk, zij hadden, er, zij hadden er zelf niks mee gedaan. Nee, dus, nee, nee. dus dan was het patent verlopen zonder enige waarde. Dus ik denk, iedere waarde die ze er nu nog uitkrijgen... is voor hun mooi meegenomen. En uh, bent u ineens van de een op de andere moment een enorm rijk man? Ik was al een rijk man. Ik heb uh, drie gezonde kinderen en een gezonde vrouw... en ik ben zelf gezond. Ja. Maar financieel gezien, nee, niet, niet van de een op de andere dag. Uh, die 230 miljoen waar, die zo net genoemd werd, die dollars... dat is die betaling die vindt plaats in termijnen. Dat staat ook in de press release die gedaan is. Dus de eerste betaling die heeft plaatsgevonden... bij de overdracht van de aandelen. En die andere betalingen die vinden in de komende jaren plaats... als er bepaalde milestones, mijlpalen, resultaten worden geboekt. Ja. Zou bij... die 230 miljoen uiteindelijk in uw zak terechtkomen? moeten moet die nee. investeerders ook terugbetalen. Ja, die, die gaan met het leeuwendeel aan de haal. Uh, en dat is niet onterecht. Die hebben er in totaliteit hebben die mensen er in de afgelopen acht jaar 40 miljoen euro ingestopt... Uh, en, en, en ons soort ondernemingen zijn natuurlijk toch risicovol. Er gaat er nogal eens eentje de mist in. Dus dan moeten ze dat geld gewoon afschrijven. Dus als er dan een keer een succes is... moet dat ook wel dik terugbetaald worden... om ook een beetje die, die, die misters te compenseren. Ja. Uh, dus dus het, het merendeel van het geld gaat naar de investeerders. Ja. Um, ja, u, u, want waar hebt u de meeste voldoening van? Van het zakelijke inzicht of juist van die wetenschappelijke ontwikkeling... die dus to, to geleid heeft tot, tot het product dat, dat er nu ligt? Nou, geen van beide eigenlijk. Het meeste voldoening heb ik gehaald uit het. Kijk, wat ik ontdekt heb, is dat een, een, een bedrijf succesvol maken. Dat uh, het, de sleutel daarvoor is een groep gemotiveerde mensen om je heen hebben. Die bereid zijn in teamverband. En in teamverband in de zin van een stapje harder lopen voor elkaar. Maar soms ook een stapje opzij doen voor elkaar. Om een ander de ruimte te geven. Om het een groep mensen iets te maken. Je kan een fantastische patentportfolio hebben... je kan een geweldig product of technologie hebben... je kan een vette bankrekening hebben met heel veel geld... maar als je die dingen niet in de handen legt van een gemotiveerde groep... professionals, dan wordt het niks. En, en waar ik met heel veel voldoening op terugkijk, is dat, dat ik in staat ben geweest om zo'n groep mensen om me heen te verzamelen en om me heen te houden. Ook in tijden toen het wat minder florissant ging met Profibrix. Er zijn momenten geweest dat we aan het begin van de maand niet wisten of we aan het eind van de maand de salarissen konden betalen. Is er nooit iemand naar me toegekomen met de mededeling van uh, Jaap, ik ga een andere baan zoeken, want nou, ik heb een gezin met twee kinderen. Ze bleef dus, u trouw? Ja, ja, dus dat, dat, dat vind ik, dat, daar ben ik nog het meest trots op. Ah. Maar waarom heeft u het eigenlijk verkocht? Want als het dan nou zo goed gaat nu op een moment, dan kan je het ook gewoon lekker houden, toch? Dat zou kunnen, maar ja, kijk, zo'n product heeft natuurlijk alleen maar belang... als het op een gegeven moment terechtkomt daar waar het zijn werk moet doen, namelijk bij de patiënten. En, en dan moet het wel verkocht worden. Dus dan moet je een commerciële organisatie op gaan tuigen. En dat is geen kleinigheid, moet, je, moet ik eerlijk zeggen. Um, dus dan hadden we een stap moeten maken zoals recentelijk Prosenza, een be ander bedrijfje uit Leiden heeft gemaakt... die naar de beurs is gegaan mm -hmm. naar, in, in, in New York. Dat had gekund, daar hebben we serieus naar gekeken. Het was een soort parallel traject waar we in zaten. Um, maar ja, op een gegeven moment is dat ook niet, niet zo simpel om dat allemaal te doen. En toen, toen dit aanbod kwam van de, de medicines company... Um, en, en zeker ook omdat het bedrijf in Leiden gewoon blijft bestaan. Alle mensen blijven gewoon in dienst. U, We gaan u, u, zelfs blijft nog ook, groeien. U blijft daar ook gewoon werken. Voorlopig blijf ik daar gewoon werken. Uh -huh. ja. dus, uh, dus dat heeft wel heel veel meegespeeld uh, met het idee van, nou, dit is toch ook wel een goede manier om eigenlijk het product daar te krijgen waar ja. het hoort. We hebben nu een hele discussie over die voetballer, hè, die van Engeland naar uh, Real Madrid gaat, geloof ik, voor net, net nog uh, net, net geen 100 miljoen. Ja. Uh, hoe verkoop je zo'n bedrijf? Hoe weet je van, uh, want het is uiteindelijk dus 230 oh. miljoen dollar geworden, maar ja. hoe komen ze op zo'n prijs? Ja, daar ja, zijn allerlei methodieken voor. Eh, van heel ingewikkeld. Dat, zo de beroemde NPV-berekeningen. De net present value. Dus dan, dan, dan baseer je je op een mogelijke toekomstige winst van het product en de toekomst. En dan moet je dat weer discounten voor de tijd. en nou Er zitten hele moeilijke formules over, hele maar, spreadsheets. Maar dat deed, is één methode. Maar deze ja. die onderhandelingen zelf? Of, of, uh, nee, je? nee is, dus we hadden, we hadden ten eerste een, een bank uh, ingeschakeld. Uh, ook om, om, om meerdere bedrijven te benaderen die ook interesse zouden kunnen hebben. En, uh, en in 2011 ben ik teruggetreden als algemeen directeur. En toen is Jan Oostreum is algemeen de directeur, dus CEO geworden. En tegelijkertijd hebben we toen Arnoud Dijk aangenomen als uh, chief business officer. De, omdat Arnoud heel veel ervaring had met dit soort trajecten. En we toen in 2011 min of meer hadden besloten... dat dit is de weg uh, was die we wilden gaan. En dat heeft heel goed gewerkt. Dus, dus het, uh, het echte verkoopwerk van het bedrijf, laat ik maar zeggen... het laatste jaar, dat, daar hebben Arnoud en Jan uh, heel hard aan getrokken. Ja, ja. En dan zat ik meer een beetje op de achtergrond. Ja, Want dat lijkt me inderdaad een, ook een lastige klus. Nou ja, ik neem maar dat u toch heel trots bent naar dit hele avontuur. Absoluut. Ja, daar kan ik me alles weer voorstellen. Fijn dat u er met ons over wilde praten. En succes met dat bedrijf. Jaap Koopman was dat begon. Dus als ZZP'er en verkocht zijn bedrijf voor 230 miljoen dollar onlangs. Okay.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 a taste of the unknown Bij de laatste editie van North Sea Jazz in Rotterdam... deze Jamie Cullum. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De hele week was Maarten Bleumens bij de passenger terminal Amsterdam. De plek waar de cruiseschepen aanmeren. Maarten, vanaf welke plek sluit je je week af? Ja, Jurgen. Eind van de week. En ik zal je zeggen waar ik ben. Ik zit aan de rand van het zwembad op het open dek bovenop. De uh, Seaborn Sojourn, een van de grote schepen hier die hier uh, één keer in het jaar aankomt. En ik dacht, aan het eind van de week is het wel even tijd voor mijn eigen loveboat-momentje. Hallo, sir. Hallo, really. goed avond, Mr. Martin. Hoe are you vandaag? Very fine. Kijk, dat is die VIP-behandeling. Very fine, thank you. Fantastic. So, may I offer something to drink? It's a very warm day, so maybe you feel thirsty. Uh, can I do something to drink for you? What do you recommend? Exciting... Most probably before lunch, something like a blue margarita, or... Kijk, dat is het gevoel. Something like a blue margarita. I, I like the sound of that. Please, please, sir. Let's make it. Terwijl voor mij de blue margarita gemaakt wordt, denk ik terug aan de afgelopen week. En ik hoorde dat uh, een PTA die persentief terminal in Amsterdam, ja, de, de bezoekersaantallen groeien en dus moeten worden uitgebreid. Wat ook leuk is, wat ik uh, heb gezien de afgelopen week, is dat ik had verwacht dat ik hier allemaal uh, ouderen zou zien, bejaarde mensen, de wat welgesteldere. de mensen van middelbare leeftijd. Maar nou achterwijs ja, achter mij springen de kinderen het zwembad in is meer jongere gezinnen gaan uh, op cruise reis en daar is het dus ook in trek. Voor jou as a crew member, Mr. Bartender, is it romance, is it love life, is it what we think it is on a cruise ship? Is it uh, romantiek, is het liefdesleven, is het zoals wij ons een cruise voorstellen? It's yeah, kind of candy. Yeah, it is. It is. Irrelevant. It is. Irrelevant. It is so it is uh... Het is zoals wij het ons voorstellen. Daar gaat hij de mixer in. Mijn margarita. Wow, that's a big one. is a volcano margarita. Oh. Nice. Ah Jurgen, jij zit in de studio. Met je kopje koffie. Bij mij gaat er een limoentje op de margarita. Misschien zie je hem ooit nog terug. Misschien vaar ik uh, vanavond IJmuiden uit en uh, de zee op. Ik zeg uh, ahoy, even proef hoor. Very nice. Ik pak nog een dekje en ga er achterover liggen. Het is echt een beetje zoals een loveboat zo te horen. Maarten Pleumers was dat. Volgende week nemen we iedere dag een kijkje op topsportcentrum Papendal. Waar maandag een nieuw verbeterd sportlaboratorium wordt geopend. Dan dus in de praktijk vanuit Papendal. Zometeen is er standpunt RL en de stelling die luidt.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 En de douane op Schiphol heeft afgelopen woensdag een Belgisch stel aangehouden... dat allerlei delen van dieren bij zich had. Het hadden onder meer kiezen van een olifant, geprepareerde olifantstaarten... en een schild van een panterschildpad in hun bagage. De man zei dat hij de olifanten zelf geschoten had. Het echtpaar kreeg een boete. Dat waren de hoofdpunten. Nou, weer bij Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is behoorlijk druk, Jurgen. Bij elkaar 70 kilometer file. Er is van alles aan de hand. De files met de meeste vertraging die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blaakem en Muiden-Oost 8 kilometer. De A2 Luik richting Maastricht is voor langere tijd waarschijnlijk dicht bij Gronsveld. Heeft te maken met een aanrijding tussen twee vrachtwagens en een personenauto. Het gaat om een ernstige aanrijding. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij knopend Raasdorp 5 kilometer. De A10 de ring zuid van Amsterdam tussen Oud-Zuid en knopend Watergaasmeer 6 kilometer. Bij Watergaasmeer is de rechter reisschok dichter, staat een kapotte vrachtwagen. Hetzelfde is aan de hand op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Bij Gorkum 5 kilometer, daar de rechter reisschok ook dicht. Een ongeluk op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Oosterhout en knopend sint annebos 4 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Eindhoven richting Os. Een auto met caravan geschaard. Tussen Eindhoven en Sint-Oederode staat 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. In de ministerraad wordt waarschijnlijk gesproken over proefboringen naar schaliegas En dat is tegen het CRB van de bewoners van Bokstol, Want dat is namelijk een van de beoogde locaties. Kwaad en dan in het kwadraat. We hebben helemaal niet het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt. En alles wijst erop, dat het gaat gewoon niet goed. Als iemand van de actiegroep Bokstel Schaliegasvrij minister Henk Kamp van Economische Zaken liet onderzoeken of boren naar schaliegas op een veilige manier kan. En volgens dat nieuwe onderzoek is daar inderdaad sprake van... En dat is goed nieuws voor mensen die schadigas een mooi alternatief vinden voor de slinkende gasbel van Slochteren. Maar de tegenstanders die spreken van broddelwerk en blijven wijzen op de risico's. Zoals daar zijn trillingen, gaslekken en grondwatervervuiling. Is schadigas dé oplossing voor het gat in de energiehuishouding? Of weegt het economisch voordeel niet op tegen de veiligheidsrisico's? Ik praat erover met Hans Gruenveld van de VEMW. Dat is de Vereniging voor Energie, Milieu en Water... en dat is een belangenvereniging voor grote afnemers van energie. Hartelijk welkom, meneer Groenveld. U zit hier bij mij in de studio. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Windmolens en zonnepanelen zijn een illusie. Nee. Wat een zeurpieten, die milieuactivisten. Nee. Schaligas is een druppel op de gloeiende plaat in de energiehuishouding. Ja. Nou, en dan de, de stelling. Het is goed als er proefboringen naar schaliegas worden gedaan. Dat is die stelling. En u mag zeggen natuurlijk of u het daarmee eens bent of mee oneens. Zoals altijd. U kunt dat doen door te sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. Meneer Grunveld, het is goed als er proefboringen naar schaliegas worden gedaan. Eens of oneens? Daar ben ik het mee eens. En waarom? Dat is uh, belangrijk omdat het, uh, wij inmiddels uh, ruim een jaar... een zeer fel debat hebben in Nederland over schaliegas. Um, en uh, het probleem van het debat is dat uh, het vooral een emotioneel debat is. Uh, en het uh, eigenlijk volstrekt onduidelijk is waar we het nou precies over hebben. Met name wat zit er precies in die ondergrond dat wij maar voor het gemakshalve schaliegas noemen. Dat kunnen verschillende zaken zijn. Um, dat uh, kan, kan zeg maar het soort gas wat we op dit moment in Slochteren vinden zijn. Maar het kan ook een, uh, een, een gas zijn wat uh, andere uh, grondstoffen... Uh, andere uh, substanties uh, bevat die voor van groot belang zijn voor bijvoorbeeld de chemische industrie. Maar u zegt dus eigenlijk gewoon: laten we nou gewoon proefboren en dan weten we wat er zit en dan kunnen we kijken of we dat gaan ontwikkelen of niet. Ja, het is, het is van belang voordat er een, een, een goede beslissing kan worden genomen waarbij uiteraard een afweging moet worden gemaakt tussen enerzijds het economische, de economische betekenis van, uh, van de schaalgasvoorraad in Nederland en de uh, andere effecten, de milieueffecten, uh, geluidsoverlast, eventueel andere zaken, uh, die, die die afweging kan pas worden gemaakt op het moment dat je ook weet waar je het over hebt. Kortom, dat je weet wat er in de ondergrond is. Nou, op dit moment zijn er alleen onderzoeken uh, hebben plaatsgevonden zonder dat er proefboringen hebben vastgesteld wat er daadwerkelijk zit. Het is dus van het grootste belang dat we nu op korte termijn meer duidelijkheid krijgen. Of in de ondergrond in Nederland winbare en waardevolle voorraden ja. zitten... van wat we dan maar gemakshalve schadigas noemen. We weten wel natuurlijk dat in Engeland, dat ze de aardbeving hebben gehad... dat in Polen de opbrengsten behoorlijk tegenvallen... en dat in de Verenigde Staten vervuiling al van het grondwater is opgetreden. Dat weten we al wel. Ja, dat klopt. En we gaan ook zeker niet uh, datgene doen... wat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten vaak wordt, uh, wordt genoemd, uh, uiteraard kan er alleen maar sprake zijn van een, een proefboring... als er uh, uh, wordt gegarandeerd dat dat geen uh, schade aan de, aan de omgeving uh, uh, zal opwekken. En zeker niet aan het grondwater, waar veel, uh, veel angst over bestaat. Ja, nou, Vitens, dat, dat is een van de watermaatschappijen... Die, die heeft daar al over aan de noodklok getrokken. En terecht. En ook, ook, ook grote bierbrouwerijen, frisdrankfabrikanten... hebben zorg dat uh, het drinkwater uh, zeg maar vervuild zou kunnen geraken. Nou, het moet Volstrekt duidelijk zijn dat dat niet aan de orde kan zijn. Er moeten waarborgen, volledige waarborgen zijn dat dat drinkwater veilig blijft... Um, en dat die, uh, die gaslagen die zich een, een, op een diepte bevinden... ver onder die drinkwatervoorziening... dat die uh, kunnen worden bereikt zonder dat dat drinkwater in gevaar wordt gebracht. Goed, dat klinkt allemaal hartstikke mooi natuurlijk. Uh, maar proefboringen, dan denk je... nou ja, dan wordt er één of twee keer wordt er ergens een beetje geboord... en dan weten we dat wel, maar dat gaat echt om op duizenden boringen, duizenden boorinstallaties uh, die daar komen te staan. Ja, schaligas is iets anders dan, uh, dan het zogenaamde conventionele aardgas... wat we, wat we in Nederland natuurlijk al, uh, al lange tijd kennen. Uh, dat, is, uh, dat is gas wat... Uh, uit poreus zandsteen wordt gewonnen. Eh, terwijl dat onconventionele gas, wat we dan maar gemakshalve schaliegas noemen, uit zeer harde en diepe eh, lijststeenlagen moet worden ge gehaald. En daarvoor zijn verschillende putten slaan, eh, is daarvoor noodzakelijk. Um, en dat dat, dat moet gekraakt worden, dat, dat noemen we dat zogenaamde fracking. En daar bestaan veel ja, angsten uh, over, dat dat, uh, dat dat tot hele grote uh, milieuvervuiling leidt, dat tot aardbevingen leidt. Het. Nou, het is misschien kun je, goed... we die anders voorstellen wel, of niet? Ja, ik kan me daar, kan me daar heel veel bij voorstellen. En okay. ik vind het ook volstrekt terecht... dat de, degenen, met name de bewoners in de gebieden... waar mogelijk sprake zal zijn van een proefboring... dat die tot op de detailniveau uh, moeten worden geïnformeerd... als er een proefboring gaat plaatsvinden in hun omgeving... wat er precies gaat gebeuren, welke waarborgen er zijn... dat, uh, dat hun omgeving veilig uh, is. Want, want van die proefboringen gaan ze toch ook van alles merken? Ik bedoel, in Amerika zijn er plekken waar ze, waar ze ook wel duizend de boring hebben moeten doen om vast te stellen of het daar zat of niet. Ja, dat is, dat is correct. Um, en, en, en dat in Amerika is... is uh, ja, de, de term Wild West, die komt niet van niets uit de Verenigde Staten... dan wil ik niet zeggen dat elke vorm van schaligaswinning in de Verenigde Staten op een onverantwoorde manier gebeurt. Maar er zijn veel voorbeelden waarbij dat... laat ik zeggen, in, in, in, voor ons in ieder geval... op een, op een volstrekt onverantwoorde Hier manier gebeurt. Hier gaan we gebeurt. het netjes doen, zegt u eigenlijk. We gaan het of netjes doen, of we gaan het niet doen. En, en, en, en, en dat geldt... we hebben inmiddels in Nederland zeer zeer decennia lang ervaring met het op verantwoorde wijze uh, produceren van gas... Um, en dat is iets heel anders dan uh, de wijze waarop op, uh, ja. in sommige gebieden in de wereld dat, uh, gas wordt gewonnen. Dat is natuurlijk zo, uh, het Slochterenveld natuurlijk. Maar we zien daar nu gelijk ook de, de gevolgen van. En dat zien die mensen natuurlijk in Boksel bijvoorbeeld ook nu. Ja. Uh, de aardgaswinning in, in het noorden en, en, de, en de aardbevingen die daar het gevolg van lijken te zijn. Ja, nou op de eerste plaats uh, zal, zal, uh, is er nog veel onduidelijk, zijn er nog veel vragen over wat nou precies de, de, de, de, laat ik zeggen, het risico op aardbevingen. En met name ook de kracht van die aardbevingen. Maar ik wil ook... Nou, het andere, de andere kant van de, van de zaak eh, onder ogen brengen. En dat is de, de, de economische waarde. We hebben in Nederland een, een, een, een, een deel van onze welvaart... te danken aan een, een florerende chemische industrie. En ook een andere industrie die gebaseerd is op eh, het gebruik van gas. En, het is van, en wat we nu zien is dat in de Verenigde Staten... door de schaliegasrevolutie eh, eh, vrijwel alle investeringen, nieuwe investeringen in de chemie... vanuit Nederland naar de Verenigde Staten gaan. Dat is een ernstige bedreiging voor onze economie, voor onze welvaart... En als dat schaliegas een bijdrage kan leveren aan de versteviging van onze economie... met name ook onze industrie en de chemische industrie in het bijzonder... dan is dat een hele belangrijke waarde die niet uit de discussie... en zeker niet uit het oog mag worden nee. verloren. Want het wordt wel betwijfeld hoeveel dat dan is. Hè? 200 tot 500 miljard kubieke meter, nou, dat, dat lijkt heel veel. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met, met de gasbel van Slochter, is het een peanut, zeg maar. Ja, het is, het is ongev maximaal ongeveer de helft van datgene wat nu nog in, in, in, die, in die Slochterbel zit... Aan de andere kant, eh, het is ook niet niks. Het, is, eh, het vertegenwoordigt een waarde van tussen de 50 en 125 miljard euro... bij de huidige gasprijzen. En ook voor de staatskas betekent dat zo'n slordige 12 miljard euro. Dus dat is niet, niet niks en zeker geen peanuts. Nee, maar maar goed, de tegenstanders zeggen dat, hè? het is een druppel op de gloeiende plaat. Nou, als je naar het wereldenergieprobleem kijkt... dan is dat een druppel op de gloeiende plaat. Vandaar dat ik op je stelling ook, ook uh, als zodanig reageerde. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het niet van grote betekenis kan zijn. Met name dus ook, zoals ik al aangaf, voor de chemische industrie. Maar veel hangt af van de daadwerkelijke samenstelling... van dat gas wat zich onder onze ondergrond naar verluid bevindt. Nou, is dat dat onderzoek is dus gedaan uh, waarvan de tegenstanders zeggen... ja, het is broddelwerk, maar ja, die hebben dit hele onderzoek niet gelezen. Die zijn er ook niet meer bij betrokken geweest... want die zaten in eerste instantie wel in de klank groepen maar zijn daar uitgestapt. Uh, we moeten dat nog, natuurlijk nog even officieel uh, bekijken, maar uh, er zijn ook, uh, geloof 55 hoogleraren geweest op het gebied van duurzaamheid en milieu die een gezamenlijke vuist maken tegen dat schaliegas. Dat is toch wel een signaal. Dat is een signaal, zeker. Het is op onmerkelijk overigens dat ik uh, meen dat geen van die hoogleraren verstand heeft van, uh, van geologie dan wel uh, e energiewinning. Um, dus ik vermoed dat hun bezwaren ook uh, een, een andere basis hebben. hebben uh, pleiten voor uh, meer aandacht voor duurzaam. Nou, ik denk dat dat op zich een terecht pleidooi is, maar dat laat onverlet... dat wij de komende decennia nog afhankelijk zijn... van het gebruik van fossiele brandstoffen. Uh, en gas is nou eenmaal de schoonste fossiele brandstof die we hebben. Dus uh, ik denk dat je uh, naast een pleidooi voor duurzaamheid... heel goed ook een pleidooi voor schadigaswinning... althans in tenminste, proefboringen kunt, uh, kunt houden. Elisabeth van Tongeren van GroenLinks, die zegt van... Uh, ja. Um... Dat, dat verhaal van de concurrentiepositie, wat u net ook uh, hield... Hè, van, uh, dat het ook voor onze economie natuurlijk belangrijk is... dat is een beetje een vals argument. Het klinkt een beetje, zegt zij, van wij van WC-eend adviseren WC-eend. Nou, dat denk ik niet. Ik, uh, je kunt nu zien, uh, en dat is ook regelmatig in het nieuws... dat bedrijven die investeringen uh, overwegen... Uh, vaak beslissingen nemen om die investeringen niet in Nederland te laten plaatsvinden. En, en, het, en, en zeg maar de schadigasrevolutie, het beschikbaar hebben van gas en goedkoop gas... in de Verenigde Staten, wordt daarbij zeer veelvuldig genoemd. Er zijn tientallen voorbeelden in de, in de, in de industrie op dit moment. Uh, dus dat is echt dat is geen, geen, geen dreigement. Het is gewoon een concrete realiteit van vandaag de dag... En Ik denk dat we ons goed moeten beseffen dat uh, die chemische industrie... maar ook buiten de chemische industrie geldt dat voor andere energieintensieve bedrijven. Um, dat is, uh, die, die, die zorgen dragen bij aan een behoorlijk stuk welvaart in Nederland. Um, en voordat we die welvaart uh, terzijde schuiven... denk ik dat we tenminste een goede en op feite gebaseerde discussie moeten hebben. Carla Dick van de ChristenUnie zegt... Um, het is een dure investering tegen een geringe opbrengst. Ja, ik... ik, ik, ik Valt me op dat heel veel partijen al een mening klaar hebben... zonder dat er nou precies bekend is, zoals ik al eerder aangaf... wat er nou precies zich in de ondergrond bevindt. Gaat het om gas wat lijkt op het Groningen gas? Lijkt het meer op het zogenaamde hoogcalorisch gas... wat we vaak onder de zeebodem in Nederland offshore vinden? Of is het zelfs van een totaal andere samenstelling... waardoor het direct kan worden gebruikt in de chemische industrie? We weten het niet. En zonder die proefboeringen zullen we het ook niet komen weten. Maar waarom moet het nu? De gas loopt niet weg, de prijzen worden alleen maar hoger... en de winningstechnieken worden beter. Waarom niet even wachten? Nou, de winningstechnieken worden beter op het moment dat er, dat er inderdaad werkelijk geboord wordt en uh, naarmate de technologie verder ontwikkeld wordt, zoals we ook hebben gezien met het boren naar conventioneel gas. En we zijn begonnen met heel simpelweg uh, verticaal te boren. Als je kijkt nu naar de wijze waarop bijvoorbeeld gas onder het Waddenzee, een buitengewoon kwetsbaar natuurgebied wordt gewonnen, dan zie je dat er allerlei nieuwe technieken zijn ontwikkeld, juist ook om het op een verantwoorde manier te kunnen doen. Ja, uh, het is wel interessant wat de PvdA gaat doen. Hè? Uh, het zit natuurlijk in de coalitie. Uh, Samson heeft gezegd, uh, we zijn in principe tegen de boringen... tenzij het veilig kan. Nou, als uit dat rapport nu blijkt dat het veilig kan... Interessant wat ze daar gaan doen, toch? Ja, de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk een cruciale rol. De VVD heeft daar zich wat duidelijker over uitgesproken. Um, de energiespecialist, en woordvoerder in de Tweede Kamer, de heer Vos, heeft, uh, heeft duidelijk aangegeven dat inderdaad uh, er alleen sprake kan zijn van proefboringen. wanneer dat onomstotelijk vastgesteld is dat dat op een verantwoorde manier kan gebeuren. Nou, ik denk dat dat een volstrekt terecht en legitiem standpunt is. En het is dus ook aan uh, de rapporten die, die de minister heeft, uh, heeft gekregen om, om duidelijk aan te tonen dat dat kan. Ja, komende maandag, geloof ik, gaat dat hele stuk naar de Kamer toe. Dus dan zullen we daar ongetwijfeld meer over horen... wat er dan precies in het rapport staat. Um, voorlopig mogen de luisteraars reageren... op basis van het verhaal wat u verteld hebt... wat ze erover hebben gelezen in de kranten en, enzovoorts... op radio en tv. Uh, de stelling namelijk, die luidt als volgende... valt mijn scherm hier uit. Ja, het is goed als er proefboringen naar schaliegas worden gedaan. Dat is die stelling. Um, ik ga nog een keer verversen ook... want dit is wel heel weinig mensen dat gereageerd heeft... Nou, het gaat allemaal niet heel erg soepel zo. <lacht> Even kijken hoor. Uh, 962 mensen hebben gestemd. Uh, 37% is het eens met de stelling, 63% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag meneer, u spreekt met mevrouw Kortman uit Leeuwarden. Ik vraag mij af of die meneer die bij u zit... zich realiseert dat af van de, vanaf vandaag we weer leven op een ecologische creditkaart voor de toekomst. En wat bedoelt u daar precies mee? Daar bedoel ik mee dat alle natuurlijke grondstoffen... die de aarde dit kalenderjaar heeft voortgebracht... dat die al verbruikt zijn. Ieder jaar wordt er namelijk een onderzoek gehouden... door het Global Footprint Network. En uh, die zeggen dus dat het allemaal op is... Ja. En dat onderzoek dat heet de zogenaamde, de, de zogenaamde Earth Overshoot Day. Ja. Maar nog even Tussen terug. In u... 2013 leeft de hele wereld op een creditkaart. Ja. Wat zijn Oké, zijn grondstof? Ja. Okay. Nee, ik, ik, ik snap de vergelijking, maar, maar de meneer hier aan tafel zegt, meneer Grunveld, zegt van laten we nou die proefboringen doen, want dan weten we zeker wat er wel en niet is. Nou, daar ben ik absoluut op tegen, dus ik ben het oneens met de stelling. Duidelijk. Deze man gaat dingen doen waarvan hij niet de gevolgen kent. Ik denk dat we alleen maar even naar de nam hoeven te kijken wat er in Groningen gebeurd is. Ja, Oké, okay, dank u wel. Stampenel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben 6 Amsterdam. Met het volgende. Eh, absoluut geen proefboringen. En waarom niet? Dit is gewoon een, een truc van, van Kamp, zoals we de meerdere kennen... om eh, een beetje te verbloemen hoe slecht... Hoe slechte de regering wij hebben. Hoe staan wij ervoor economisch? Het gaat erom dat er dan weer centjes binnen kunnen komen. Zij kunnen niet een behoorlijk uh, financieel plaatje hier in Nederland rondkrijgen. Kijk hoe de economie verder gaat in het buitenland. Zelfs Frankrijk gaat beter als Nederland. Is gewoon een doekje... ...voor het bloeden om de aandacht af te leiden... ...hoe slecht beleid wij hebben hier in Nederland met onze ministers. Oké, okay, dank u wel. Stambert goedemiddag. goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ik schrik met Theo-Peter mezelf een nieuwe beheer dan. Uh, als de meneer zo zeker is van uh, de veiligheid van die broekboringen... ...en van de boringen en de winningen in het algemeen... ...dan zou ik uh, willen vorderen dat uh, wanneer er uh, toestemming gegeven wordt... ...daar een, uh, laten we zeggen, een uh, gigantisch uh, garantiebedrag wordt gestort... Wat met één inbaar is op het ogenblik dat de boel uh, misloopt en, uh, en uh, overal vervuiling optreedt. Dat is niet dus de... zo dat je via processen maar mee, weer moet zien hmm. hoe je die lui die de boel veroorzaakt hebben uh, bij de kladden kunt vatten. Maar dat ze meteen gelijk moeten dokken. En hmm. dan ben ik eerlijk gezegd wel benieuwd of ze dan nog zoveel zin hebben in dit avontuur. Want u praat uit ervaring nu daar in het noorden met de aardgaswinning? Wat zegt u? Ik zeg u praat uit ervaring nu met de aardgaswinning in het noorden. En uh, nou ja, God, je hebt verzakkingen en de, uh, zelfs die verzakkingen en de schade die daarvoor ja, uh, daardoor optreedt, dan moet u zeg maar jarenlang geprocedeerd en gehoord worden. Hmm. Dus dan kun je wel bedenken hoe de zaken ervoor gaan staan... Ja. op het ogenblik, dat je ziet dat het grondwater helemaal naar de bliksem is... dat de drinkwaterbedrijven enorme kosten moeten gaan maken... om zelfs ook maar een beetje drinkbaar water te kunnen produceren... en al dat soort dingen ja, meer. Ja. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, u spreekt met Nieuwenhuis. Dag meneer Nieuwenhuis. Ja, alleen waar de Heerdeveen zit ik. Eh... Uh, de voorgangers die hebben al het een en ander gezegd. Uh, wat ik ter zaken vind. Het uh, moet absoluut niet gebeuren. Want het zal nooit veilig wezen wat er blijft. Er wordt blijvende schade berokkend. En dat is nooit weer terug te brengen. Uh, nou, het, het is niet te herstellen. Zo moet ik het zeggen. Ja, en ik heb het heeft hier het over economische gewin. Uh, het verlies zal zo groot wezen dat dat... Heel economisch gewin, daar maar een fractie van is. Het is weer een, ik, ik vermoed dat die meneer natuurlijk voor een belangengroep daar zit. Uh, want ik, ik uh, proef de misleiding in het verhaal. Het is absoluut niet veilig, op geen manier. Ik ben vroeger als maar... toezichthouder olieboringen geweest. Ja. Dat, dat uh, heb ik weinig moeite mee. De gasboringen tot zover ook niet. Alleen de verzakkingen die eruit komen wel. Maar dit is veel ingrijpender. Want hm. je gaat dus in de ingewanden van de aarde ga je dingen verrichten en rotzooi injecteren om het gas eruit te halen. En dat veroorzaakt blijvende schade. Oké. Okay. Ja, Dank u wel, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van de Belt. Ik uh, vind het uh, heel verbazendwekkend dat je chemicaliën in de grond gaat spuiten. Dat is toch hartstikke slecht voor, milieu, uh, voor de gezondheid van de mensen die daar wonen. En de miljarden, waar, waar blijven die die ze daarmee verdienen? Die steken ze of uh, in hun eigen zak, of dat gaat rechtstreeks door naar Griekenland. En de mensen worden hier uh, hartstikke dol ziek van die rotzooi dat in de grond wordt gepompt. Ja. Dan moeten ze uh, naar een ziekenhuis toe. Ze laten behandelen voor kanker of wat, uh, of wat anders. Ja, ja, ja. ja ik, ik, ik snap dit niet. U vindt, u vindt het helemaal niks duidelijk. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Hallo, met Arie van der Rijden, uit Kampen. Goedemiddag. Dag, Dag meneer van der Rijden. Ik ben voor de stelling uh, laat ze absoluut een proefboring uh, doen, maar daarin betrekken dat ook de overlast die kan ontstaan door laagfrequente trillingen... dat is uh, bij heel veel boring is dat aan de hand... dat die laagfrequente trillingen ook meegenomen worden in de beoordeling... gaan we door of gaan we niet... want 2% van de, van, de bevolking, van de Nederlandse bevolking heeft last van laagfrequent geluid... en dan hebben we het over 340.000 mensen. En dat laagfrequent geluid dat wordt genoemd het nieuwe, asbest, het nieuwe asbestprobleem... Als dat niet meegenomen wordt, dan hebben daar straks duizenden mensen hebben last van laagfrequente... Ja. Maar u, ben, u bent op zich niet tegen die proefboringen? Niet, maar dan moet dan wel ja. uit die conclusies meegenomen worden, of in die conclusies meegenomen worden... dat die laagfrequente ja. storing, dat dat uh, wel of niet aanwezig ja. zal zijn. En dat heeft direct gevolgen voor de mensen die in de omgeving wonen van zo'n boorput. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Jacob Grit uit Delft. Nou, ik ben ongelooflijk tegen... Wie zegt mij dat uw gast niet een fantastisch acteur is. Ja. Uh, ik bedoel, in de Verenigde Staten en in, in Canada, ik heb dat zo vaak al, al, al gezien, uh, die schromen er niet voor terug om zelfs in Indianenreservaten mensen te beliegen en te bedriegen met hun, uh, hun dictatuur. Het is voor mij een enorm nachtmerriescenario. Ik kom uit de, uh, mijn geboortestad is Groningen, daar staat het ogenblik de Martini-kerk. En nou niet op instorten, maar er komen steeds meer scheuren uh, in. Uh, de milieu en risico's en ecorisico's ecorisico's van dit, de, deze nieuwe energiewinning... die zijn ongewis. De, de, de behoefte en de vraag naar energie wereldwijd... die moet fors omlaag... Ik heb het dan niet eens over de idiote overbevolking. Ja, ook in Nederland. En uh, meneer Van den Berg, dat is niet uw gast... maar dat bent u geloof ik. U, u, u wees terecht op de, uh, op de rampen die er uh, wereldwijd al, al, al zijn gebeurd. Ik denk aan uh, Noordoost-Estland. Mm. Ik ben even die regio vergeten. Maar uh, daar zijn zowel in de Sovjettijd als nu nog steeds... maar in mindere mate, uh, zijn daar, is echt een, een milieuramp heeft zich uh, voltrokken... Mm. Uh, in het prachtige uh, Noordoost-Estland in Estland. En nou ja, dit soort processen zijn chemisch on onomkeerbaar. Ja, kortom, dus ik kortom niet aan denken. Nee, tegen de stelling. Dank u wel Absoluut. voor het reageren. Ik lees ja. een paar tweets voor. Ivo uh, zegt, uh, proefboringen en onderzoek, uh, dat, dat, kan, dat kan, maar moet niet leiden tot automatische goedkeuring voor winning. Joep, omstreden conclusies, omstreden bedrijf, niet solvent, omstreden risico's, omstreden noodzaak, dat is schalifas. Voldoende? Ik uh, leid daar maar uit dat hij in ieder geval tegen is. En Kleine Vos, stand.nl, zolang je geen 100% zekerheid hebt dat het niet mis kan gaan, niet doen. De risico's als het misgaat zijn veel te groot. Ik ga naar de acteur die we hebben uitgenodigd vandaag. Uh, van de toneelvereniging VEMV. <laughs> maar dat bent u niet, Hans Grunveld. Uh, maar het is wel een belangrijke club voor uh, grote afnemers van, uh, van energie. Dus u zit er wel met een bepaalde pet op natuurlijk. Maar wat vindt u van de reacties? Want ik heb één geteld die voor was, met, met heel veel voorwaarden ook nog. Ja, ik, ik, ik heb al eerder aangegeven... het debat over schadigas roept heel veel emoties op. Ik, uh, ik heb daar begrip voor, ik begrijp dat. Er zijn een aantal terechte zorgen genoemd... Uh, over de, de eventuele risico's, mocht er uh, onherstelbare schade aan het dreigen, dan moeten de activiteiten worden gestopgezet, Lijkt me een volstrekt terechte uh, eis. Uh, uiteraard moet er, moet er uh, eventuele uh, schade worden vergoed uh, en da dat moet uiteraard ook goed geregeld zijn. Um, ik denk dat ook van een punt wat nog niet aan de orde is gekomen, wat wel van belang is, dat natuurlijk ook een deel van die opbrengst, een uh, deel van dat voordeel ook uh, lokaal moet neerslaan. Dat betekent dus ook dat de, de, de, de gemeenschappen, de um, de gemeentes die schaal die gas. een beetje gepaaid worden, zegt u. Nou ja, die moeten natuurlijk ook een concreet voorstel, voordeel zien. Omdat, laten we eerlijk zijn, het gaat hier om een maatschappelijke activiteit met verschillen, waar, waarbij verschillende belangen afgewogen moeten worden. En zoals bij elke maatschappelijke activiteit, of dat nou de straat oversteken is of uh, energie opwekken, uh, zowel duurzaam als niet duurzaam of in een vliegtuig stappen, dat, dat, dat, dat gaat niet zonder risico. Maar dat is waar ze, waar ze in Groningen, uh, ze, geloof ik, zo een politieke partij voor opgericht die zegt, ja wij halen dat gas zien Wij zitten hier met de ellende en het gaat vervolgens uh, ja, de grote schatkist in en we zien er zo heel weinig van terug. Ja, dat is dus niet helemaal waar. Ik denk dat ook, ook Groningen en de Groningers een, een belangrijk deel van hun welvaart te danken hebben aan het, aan het gas wat, wat in de bodem van Groningen zit. Uh, en, en terecht. Want uh, het kan natuurlijk niet zo zijn dat uh, de, de gemeentes waar proefboringen en, en wellicht later ook gaswinning plaatsvindt alleen de nadelen ondervinden en, en geen voordelen. Ja. En ik denk dat het volstrekt helder is dat uh, die die gemeentes en die mensen te, uh, moeten kunnen delen... Ja. en direct een voordeel kunnen zien. U, u hoort dat er nog een hele wereld te winnen valt, hè? Uiteraard, ja, het is, een, het is een, het is een, het is een, en dat is ook precies een van de redenen waarom wij, dus, een voorstander zijn van die, van die proefboring. Omdat, omdat, ja, voordat er sprake kan zijn van een daadwerkelijk besluit over eventuele gaswinning, eh, het meer duidelijk moet zijn wat zijn de effecten, eh, hoe risic risicant is het inderdaad, eh, en vooral ook wat is de economische waarde van ja. het spul wat in de ondergrond zou zitten. Volgens onze informatie eh, verraadt het kabinet er vandaag over. Eh, gaat dat stuk waar het nu over gaat, dat onderzoeksrapport, maandag naar de Kamer, en dan eh, komen er ongetwijfeld twijfelt een keer op terug. Uh, u bedankt voor nu uh, voor het meedoen hier in Stand.nl. Hans Grunveld. U kunt nog blijven reageren de hele middag op onze site www.stand.nl well, Daar staat die stelling op. Bijna 1100 mensen hebben dat intussen gedaan. Het is goed als er proefboringen naar schaliegas worden gedaan. 37% eens. 63% is het ermee oneens. We sluiten deze week voor Stand.nl af. Ik wens je vast een prettig weekend. Ik ben er even niet. Hilene zit hier vanaf komende maandag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Dan kom je tot twee dingen. Toe. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Het gaat goed met Fokker, de bouwer van vliegtuigonderdelen. Topman Soert Volbrecht maakte deze zomer een omzetstijging van 25% bekend. Wat drijft deze voormalig wereldkampioen Zeilen?